Mark Visser met het NOS -journaal. De Wit-Russische politie denkt de daden te hebben van de bomaanslag van maandag in Minsk. Toen kwamen bij een aanslag in een druk metrostation 12 mensen om het leven en vielen ongeveer 200 gewonden. Volgens de politie is op beelden van bewakingscamera's te zien dat een man die is aangehouden een tas achterliet in het metrostation. Over de achtergrond van de aanslag is nog niets duidelijk. De politie heeft vanochtend transplantatieorganen net op tijd afgeleverd bij een ziekenhuis in Utrecht. De auto waar de longen in vervoerd werden raakte betrokken bij een botsing in Rotterdam en kon niet meer verder rijden. De politie heeft de organen toen samen met een arts en een coördinator naar Utrecht gebracht. Daar stond een operatieteam te wachten op de longen. Op de Erasmus Universiteit moet eerstejaars in de sociale wetenschappen vanaf komend schooljaar alle 60 studiepunten halen. Als ze dat niet lukt, moeten ze stoppen met hun opleiding. Het gaat om een pilot. De Rotterdamse Universiteit wil ermee bereiken dat de doorstroom naar het tweede jaar verbetert, studenten minder vaak tussentijds afhaken en op tijd afstuderen. De universiteit wil het systeem volgend jaar op alle faculteiten invoeren.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 United. Your touch, magnitude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 Van Zandvoort, Van Zandvoort op 106.9 CFM Je vraagt of ik zin heb in een sigaret Het is twee uur s nachts We liggen op bed in een hotel in een stad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 We zongen in het mooiste lied. Er is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar vannacht beleven ik hem met jou. Oh, oh, oh, oh. Ik ben nog en ik sta naar het plafond. En ik denk aan de dag. lang.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 That is a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 Vooruit. What's J. What you won't do, cause you know that you're just mine I'm